We gaan verder. Kijk, we moeten leren van koning David. Wat heeft hij gezegd in de moeilijke tijd? En moeilijke tijd is altijd de tijd wanneer ik wil gehoord te worden, verhoord te worden. Wanneer, mijn, wanneer ik wil dat, wanneer ik het werk doe, geestelijk werk doe. Dat is een, het moment waarop, waarop ik moet, uh, waarop ik moet aanroepen en hogere dat het hogere mij helpt. Wat is dat? Hoe zegt David? Minamitsar karatje jutkey, karati jasje. Van de benauwdheid, van mijn benauwdheid, heb ik naar jou geroepen. Altijd moet het benauwdheid zijn. Anders Luister, men luistert niet naar de mens. Wat is de benauwdheid? Dat is de plaats van de Altijd Wat is ons werk? Wat is de essentie van ons werk? Wie iemand dat wil zeggen, iedereen mag zeggen. Wat is de essentie? Wat is de, wat is de maar concreet. Verhoor, heel huh? goed. Verhoor is onze wereld. Dus heel goed, dat is... Helemaal, helemaal in het hartje hebben we dat. Helemaal in het. Zeg dat, in, het de in de roos hebben we dat gedaan. Dat, want beroer. De, de uitzoeken, het uitzoeken. Uitzoeken van de klip. Van de vonken van het Heilige. Onder ons. En brengen hen omhoog. Dat is wat wij doen. Niets anders. Dat is het werk. Daar, dat is het werk. Daarmee helpen wij ook. Daarmee. Zijn wij, dat is altijd al ons werk. En als we klaar zijn met het optrekken op naar boven, alle niet tot zot de kdusha, alle heilige vonken van uit de klipot, dan zijn we klaar. En je moet om niets anders vragen, alleen daarom om die, die vonken van het Heilige uit te laten komen. En dat moet je ook dat voelen dat jij het nog naar boven, naar boven trekt. Dat is alles wat wij moeten doen. En als je het weet, dat, alleen dat heet gebed. Niets anders heet gebed. Eigenlijk. Al het gebed, alle andere dingen is gewoon psychologisch. Het helpt niet. Begrijp je dat? Alleen dat helpt. En kijk nou Rabbi, Rabbi Gia, laten we terugkeren naar onze zorg. De regel 23 onderaan de, regel, de, regel, de rechterkolom. En de Mashiach dus zei dat we weten wat hij al heeft gezegd. Want als de mens al daar is, dan betekent ja, dat hij al zijn kwaad heeft al gecorrigeerd. 23. We gaan zagale kabirken naar de En daarom was hij waardig om het gezicht van de Mashiach te zien. Dat was de Rabbi hier, die kwam daar in zijn visioen, terwijl hij, hij nog in het leven was. En hij kon de Mashiach zien. Wat Mashiach zien betekent dat hij was klaar ook met zijn geestelijke werk. שעג 24 קולה בודו אתו בואו למסה, ו'אין לו מלה סוד' od the ישראל אין לינקר קולום, בואו למסה ימ קמ. hut צריך להישתלק על היקנה ד' straight למידי ו'תגרabis שימונ ב'גנ'הידן, ok. בדוק 23 תרחקר קולום. We hebben ze alle kabelpneeën machine. Dat hebben we gezegd. Niemt sa, het bleek dus. Schegmar 24, kol avodato. Schegmar, dat hij klaar was met al zijn werk in deze wereld. We een loma la en heeft nog, en heeft niets meer te doen. De eerste regel dat inker Colombo in deze wereld. Him can in dinner so is Utsari Listalek Idint Ayutuham Uli Kanes and Binitic Common Twe Lemitifta Dere Shimon Nar Lierhaus Padarabishimon Beganeden in the Ganiden in the Paradais. See that? Nu weten we waar het leerhuis is van Rabbi Shimon in het paradijs. Punt. We lama lo ligjot odd 3, lama zebechina. Dat is wat eigenlijk de vraag is van uh, Mashiach ten aanzien van Rabbi hier. Dus hij is klaar nu. En waarom zou hij nu in deze wereld nog blijven om niets, om niets blijven? Ja, waarom moet hij hier nog blijven, nog hier in deze wereld, en lopen hier? Ter, uh, hij, is, hij is klaar. Hoe geweldig het is om hieruit te zien dat als de mens hier nog leeft, als we zien dat de mens nog hier, uh, Bezig is dat hij nog niet klaar is met zichzelf. En tegelijkertijd, we zien we wel dat zijn tijd hier op aarde was verlengd. We zullen zien. Vier. We om er Amar Rabbi Shimon. Zimna it Yahivle. Rabbi Shimon zei: De tijd is aan hem gegeven. Of laat de tijd hem Vijf. Dubbel punt. Five. Klomar. Rabbi Shimon, ho chiyechlo, liten litenlo zimna zes michadash. Kihu tsarich carih odligjot behai alma zeif. Vilasok betikunim hadashim. En nu komt iets speciaals. Goed opletten wat nu iets komt. Iets wat absoluut onbekend is. En straks komen we tot iets, nog even in de regel 19, komen we straks van iets wat absoluut met de mensen kent, dat absoluut niet, dat begrip na de komst van de Mashiach, niemand weet wat het is. En wij zullen dat leren. Ik was bereid om dat te horen, om dat te horen. So ik was bereid om alles te geven. Ik was Zakeman. En ik was bereid om al mijn geld weg te geven, alles wat ik had, een beetje had ik gehad, alles wat ik had, so zou ik bereid zijn om weg te geven, om dat te leren. Wat we straks ook nu zullen zien. Want als je weet het einde, als je weet de, de, de, het kets, als je weet het einde, wat is het einde van het verhaal, dan weet je, dan weet je. Dan heb je alles voor jezelf, dan, je, dan kan je dat aantrekken naar jezelf toe, dat geeft levenskracht. Alleen dat geeft leven. Eigenlijk. Terwijl anderen die zitten gewoon in, uh, in, uh, in allerlei problemen. Waarom zitten mensen in problemen? Omdat die niet weten, het gets, niet weten wat het einde zal zijn. En als je weet wat het einde is, dan alle problemen is het 0,0. Al die menselijke problemen, het is net als een, wat kan ik zeggen, als een, als een, als een, als een Het is absoluut onzin wat de mensen, de zorgen die de mensen zichzelf maken, het is net kinderlijk. Let op wat je zegt ons. Goed opletten wat je ons vertelt nu. Dus aan de ene kant zien we dat Rabbi hier is klaar nu met zijn werk. Dus hij heeft geen reden om hier te blijven, hier op aarde, ja of niet? Hij is klaar met zijn werk. Waarom moet hij hier om niets te blijven? En dan zegt Rabbi Shimon iets. Goed opletten wat hij zegt. Het zijn diepste, diepste lagen hier. Wat nog leren, leren, leren. Dat is nog voor veel jaren leren hier. Wat wij leren hier. Diepte. Dus ten aanzien let op. In, het o in de ogen van de Mashiach. Zegt hij dan. is Hij heeft dus de. Rabbi Hiya niets te maken meer in deze wereld. Goed opletten. En die moet natuurlijk komen dan in de Yeshiva, want hij is klaar nu met deze wereld. Dus hij is klaar om zijn kwaad te corrigeren, met, met het corrigeren van zijn kwaad. Maar Rabbi Shimon ziet verder. Goed kijken, goed kijken wat het is. Het is bijzonder iets, let op. Want iedereen zegt dan, al die al die, die schrijven dan, Mashiach, Mashiach, bevrijder moet komen. En kijk nou wat wij leren. Wij zitten in, in, in het leerschool, wij leren, wij gaan op de voetstap. Wij leren dit in het school van Rabbi Shimon. Het is veel hoger. Het is nog hoger dan na de komst van de Mashiach. Natuurlijk, de Mashiach is, if, uh, is de bestempeling van... Uh, na deze 6000 jaar komt dan als het ware de Mashiach. Nou, daarmee is dan een fase is, is afgerond, een bepaalde fase. Maar kijk nou wat Rabbi Shimon zegt. Luister op. En dat is het begin van een zeer belangrijke iets. Hier. We zeggen schon En dat is wat hij zegt. Amar Rabbi Shimon. En dat is wat de Zogers zegt. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon zei, Zie hem naït Laat de tijd span aan hem geven. Of laat de tijd span aan hem zijn. Aan de Rabbi Hia. Ook aan het einde van deze, het laatste, het laatste woord ik zie, is in plaats van de, van de regel 4. In plaats van de letter G. Zie ik, als bij mij is het net een letter het is. Ja, bij jullie ook. Dan maak je dat heen." Dus de the, reichel, nog een keer, yeah, ja, de reichel vier en de laatste letter is uh, hey en niet het. Ik heb in ingezien. Vijf. Hoe toppletten wat die nu rabbi Shimon zegt? We weten wat Mashiach gezegd En nu let op wat rabbi Shimon zegt. Klomar. Dat wil zeggen. Rabbi Shimon ho, hier lo Rabi Shimon heeft uh, hem, zeg dat, zeg ik dat, Hochie, bewijs hem, had hem uh, bewijs gekregen uh, als het ware, of dat uh, Shiyeten, Shiyesh, Letenlo, uh, Zimna, Mihadash. Dus dat bewijs gegeven, of ze had hem dus uh, argumenten. argumenten gegeven, dat men dient aan hem, aan Rabbi Gia, nog nieuwe tijd geven. Zimna Michadas. Hij was, hij was inderdaad klaar met het corrigeren van zijn kwaad. Maar dan zegt hij men moet hem nog tijd geven, nog opnieuw. Nog, nog opnieuw tijd geven. Je hoed, z'n riecht, ordelijk Bij Alma, want hij dient nog, het is nog nodig dat hij leeft nog in deze wereld. Zeven. We lazen ook wat je kunt niet meer gaan de shim, let op. En dat hij zo, zal, op dat hij, so dat hij zich bezig zou houden, zal houden met de nieuwe correcties. Dat is iets nieuws. Tot nu toe hebben wij met jullie geleerd dat de mens klaar is wanneer hij klaar is. Wanneer hij zijn kwaad, ja, zijn eigen liefde, gecorrigeerd heeft. En hier hebben we nog iets erbij. Dat, dat de mens kan nog verder blijven terwijl hij klaar is met zijn kwaad, met het corrigeren van zijn kwaad. Dus hij bereikt zijn na het bereiken van zijn gemartheekoon van zijn uiteindelijke correctie, kan hij nog zich bezighouden met de nieuwe tikkuni, met de nieuwe correcties. En dat kon alleen Rabbi, Rabbi Shimon zeggen, want hij houdt zich bezig, aan hem is het gegeven om zich bezig te houden met de Torah na de komst van de machine. Dus in de tijden die komen na de machine, na alle transformaties, wanneer alle transformaties zullen klaar zijn. Uh, uh, na de foledighegmartikun van de hele mensen. En goed op We as en we as jehavule je acht zimna klomar. Schema schijah, shimon godiju lof. Maar je schoot, laat, Paula Maze. En nu kijk wat hij zegt. We azi je havle zimna en dan zal men hem tijd geven. Klomaar, dat wil zeggen. Sche Mashiach en Rabbi Shimon, hodiolo, let op. Dat de Mashiach en Rabbi Shimon lite hem weten aan Rabbi Hia. Maar, is lo, negen, odlasot, wat hij dient nog te doen in deze wereld. Houd het vast in jezelf. Dat nieuwe gegeven, wat we nu voor het eerst hebben geleerd. Dat ook na volle de volledige individuele gemartheid kon. Na individuele, individuele uiteindelijke correctie. Kan nog komen moment, of extra tijd om nog nieuwe correcties te doen. Wat voor nieuwe correcties komt straks? Bij Zadashem. Of 10, dan gaan we naar de regel 5 van de zoger. In de regel 5 van de zoger zelf zien we de ot sammig. We mitaman met een man is daar zeer. Misdaze, wij zalgen, een nawe, de mij, vijf. Wij naafak en de Mashiach, ging uit van daar, met de man, van daar, misdaze, terwijl hij bij was. We zal, we zal gaan een naam en zijn ogen. Een naam zijn ogen waren gaten, tranen uit. Is daar zei, of is daar zei, Rabbi, hier? Uwachava, Amarzes. Ze haa, ah, holke, hon, de tzadikai. Baha Hu Aayma We Zacha uh, A Chulke Chulke de Bar Yochai De Zacha Lechach Veegh nadepunt Is de Azar Rabbi Chia Rabbi hiya, hinbeven, Of Bevde U Baha En Heilde Waar Marzès en zij. Zacha gulke hondet zadikai. Bahu alma. Geprezen of gelukkig zijn de. Gelukkig of geprezen is. Gelukkig zijn de. Aandelen. Aandeel van. Het aandeel van de. Rechtvaardigen. In die wereld. We zacha gulke de bar En. Gelukkig is, of geprezen is, beter misschien, geprezen is het aandeel van, van Rabbi Yochai, van Bar Yochai, van Shimon Bar Yochai. De Zahalachach, die dat waardig werd, zeven wat hij had gezien. Dus, dat was zijn visioen. En nu zag hij wat hij had gezien allemaal, dat zegt hij nu. Zeven alle ketief. Lehan giel. Ogewee. -oh We hem. Emale. -em Amale. Over hem is het geschreven. Zegt hij. En die gaat nu. Uh, Citeren. Een vers. Uit. Uh, uit spreuken van Salomo. Lehanhiel, oh -yes, om te doen erfen, hen die jesh, jesh betekent, uh, letterlijk betekent zijn, iets wat is. Jesh. Zij die, hen om, hen die. Yesh, liefhebben, hebben en Yesh betekent zijn. Dus verblijven in, in het nieuw. Letterlijk, letterlijk. Maar het gaat over de tzadikim, over de rechtvaardigen die ontvangen die het licht van Yesh. Van de gematria, Shin Jud. Van 310 lichten. We zullen dat leren, het is niet hier op deze plaats. Heel speciaal iets. Dus zij die uh, liefhebben dat licht Jes, of de kracht Jes, Jut Shin. Dat is de laatste regel 7. Naar de punt. Om he, uh, hen te doen erven. Dus die, die zullen erven. Zij die liefhebben Jes, zullen erven. En yes betekent letterlijk betekent er is. Dus we kunnen ook zeggen dat ook wie lief heeft het nieuw moment, het moment nieuw, die zal dan ook erven. Al het erven, al het goede erven. Maar veel meer. Dat komt niet. Wat hem en en hun schatkamers, de scheppers zegt, En hun schatkamers zal ik vullen. Over dit vers zullen we nog leren veel bij Arie. En nu gaan we links naar beneden, naar de naar linker kolom, linker Hasselam, de regel Dat is een erg klein stukje hier, alleen vertaling geeft die een klein stukje, een zeer klein stukje van uitleg. En dan zullen we met iets beginnen, iets wat wat hij al eerder had gezegd, dat wat geen oog heeft gezien, dat zullen we beginnen. Samig, de regel 10, de referentieletter samig, de samig, zestig. We nafak vaak met we goede. en hij, hey, Mashiach, kwam eruit vandaar. Ja, van de van van Yeshiva, van het leerhuis van Rabbi Shimon. Bevende, terwijl hij bevende was. Weghoel enzovoort. So en dat is daadwerkelijk zo, als wij echt het hakets, het einde van de tijden, zoals Memtet had verteld vertelde aan Rabbi Shimon, als wij het uh, op de juiste wijze zullen gaan ervaren, dan zou hij ook gaan beven. Beven betekent dat al het materiële zal gaan trillen. Zal verliezen zijn materiële materieel zijn. Ja, zijn bestendigheid. Het is net als we kijken naar een gewone tafel. Wat de tafel, wat staat. Als we daar, als wij zo andere ogen hebben. De ogen, geestelijke ogen, Ik bedoel van de ogen van zoals het daadwerkelijk is in de hogere, dan zouden we zien deze tafel als niet bestaande. Deze tafel is gewoon de combinaties van trillingen die dan, van bepaalde van deeltjes die dan zo trillen. Alleen in bepaalde frequenties, etc. Etcetera, etcetera. Zo ook als wij ervaren het geestelijke. Zo so kets, dat einde der tijden, zouden wij ook van binnen moeten trillen, waarbij wij al onze, het materiële, doorgronden, zullen we door, doorgronden, doorwijken, door het licht. En dan al onze materie zou gewoon komen in een fijne, dunne uh, substantie. En niet zoals het zwaar is, zoals wij dat vaak voelen in, uh, hier op aarde. Dat zelfs Mashiach die ging beven. Dubbele pent. Tien. We jatsa elef ha Mashiach misham. is da zeeër. zolgot twaalf de maot. We elef ha Mashiach en kwam uit van dar. Kashehum is da tervel terwijl Bevende. Weinav zolgot God de en zijn ogen goten gieten tranen. Twaalf. Nadepunt. is de punt. Rabbi Chia amar A'shré dertien tzadikim baulam ha'hu. Vashrey fertin veertien, shel ben Yochai, shel zachalechach. Twaalf. Nizdaza rabbihia, rabbihia, beefde, ubaha en hailde, vamar en zee, ashrey Helkam, shel het is het aandeel. Van de rechtvaardigen. In die wereld. Waar Shreichel Kooshel ben Jochai. En geprezen is het aandeel van. Ben Jochai. Van de zoon. Van de Jochai. Van Jochai. Dus Rabbi Shimon. Shazakhaleka. Die dat waardig werd. Punt. Waalaf Katoef. En over hem. ...over zo iemand is geschreven. L'Hangelo hawe Jezus. Hij die... ...degene die Jezus liefhebben... ...die... ...die Hij, Hashem, dus Hij zij... Uh, ...erft, beërft hem... ...geeft hem een, een erfenis... Zijn erfenis, van Hashem, dus het goede, al het goede geeft. Wat Srotai hem, Amale en hun schaatkamers, Hashem zegt, zal ik vullen. Welke schaatkamers zijn er? Schuren of, uh, of bank, uh, hoe heet het, in banken zitten, uh, hoe heet het, schaatkamers. Daar waar geld is, waar is het wat zijn de schaatkamers? Dat zijn de kilim van de mens. En die zal vullen, al hun al zal die vullen, te brengen hen tot vervulling. Zestien, pirush ki Nafak nafag mimitiyfta der Rabbi Shimon zeifendin, vezalgin einave demain merov agaaguin Legula 18 Hashlema. Kijk, nu komt het einde van zijn eigenlijk van dat langstuk, stuk wat we hebben geleerd van dat visioen van Rabbi Nu is het wat hij zag allemaal. Perus de uitleg. Die Mashiach na me met de Rabbi Shimon, want de Mashiach die kwam uit ging uit uit het leerhuis van Rabbi Shima, Shimon 17. We zalgen een nawe de maaien let op en de ogen zijn ogen goten tranen van, van de Mashiach na het bezoek van het, van het leerhuis van Rabbi Shimon. Merofagagouien van welke van de door de door de, door, de, door, het, door de veelheid van verlangen. Of door de grootte van de, grootte van de verlangen verlangens. Le maar naar de volledige bevrijding. Naar de volledige verlossing. Dus ook de tranen van Machiavelli, werden... God de tranen, omdat hij zag nu ook de... Vanwege die gro dat grote verlangen naar de uiteindelijke verlossing. Achtend. Omihai ta'ama is de rab rabbi hia En om dezelfde reden bijfde ook rabbi hia. Ook de rabbi hia bijfde door het zien van wat hij geho gehoord had. En daardoor komt het on onuitputtelijke on, eh, onuit, onuitbloesbare onuitbloesbaar verlangen naar de uiteindelijke eh, naar, de, naar de volledige verlossing. En men kan nergens meer sterker horen over verlossing dan in de zover. Alle andere verlossingen die je moet iets geloven. Iemand anders doet het voor mij. Dat weet ik veel. En dat is niet beschrijfelijk. En men kan niet zien dat. Het is alleen maar ja, zeg ja, ik geloof in klare Kees. En nu goed kijken nu naar de volgende stuk vanaf, de, vanaf wat wij nu gaan leren. Ik zeg het jullie, daarvoor is de moeite waard om geboren te worden om dat te horen. Ik was bereid om dat te horen. Om dat te horen zou ik. Ik was bereid om alles te geven, absoluut alles te geven. Niet omdat ik so zo vrijgevig wa was, maar omdat niets wat men leert, brengt dat bij. Alles wat mijn broeders leren, brengt dat niet bij. Het is alleen maar bij hen, is het alleen maar later zal komen. Maar nu leven we gewoon hier op aarde, lekker zoals wij dat willen. Carrière maken, geld verdienen. Kinderen maken, et maar verlossing ziet men niet. En dat kan je alleen maar zien in de zoger. Niemand ziet verlossingen, behalve een paar misschien in de hele geschiedenis. In de, als je kan duizenden keren leren in Talmud, je zal niet verlossing zien. Omdat het natuurlijk zit ook daar, maar de ziet er zitten veel hele levushim, bekledingen. Ik heb het geleerd, ik was bijna dood. Duidelijk. omdat dit geen verlossing biedt, alles wat men leert, alles wat in de wereld, geen religie zal je brengen, uh, het voelen, het voelen van verlossing, en hier voel ik het, op in mijn, gewoon in mijn vingers, je hoeft niet te geloven, iets geloven, dat iemand heeft gezegd, die is voor mij gestorven, of die is voor mij en die leef voor mij. die deed allemaal, allemaal verhalen. Hier kan je dat tastend. Voelen, zien. Als je weet het einde. Wat het einde zal zijn. Hoe dat zal zijn na de komst van de Mashiach. Voor de komst van de Mashiach. En na de komst van de Mashiach. En dat gaan we nu leren. En dat wat, nee, wat gaan we nu leren. Goed, wat niemand leert. <coughs> en dat gaan we nu straks leren. We <coughs> direct dat leren. En waarom leren ze dat? Omdat men heeft geen kilim daarvoor. Heel. Men wil vluchten. Wanneer men dat leest, leest wat we gaan nu doen met jullie. Men wil vluchten. Men heeft geen kilim. Het is net of moordend is voor iemand die, wil, die egoïstisch leeft. Yep. Of die wel leert Torah. Niet voor Lishma, maar Lolishma. Als iemand dat Lolishma Lishma leert de Torah, gewoon om Rabi genoemd te worden, of om uh, voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen, dan komt hij niet uit. Right? Hij komt niet uit. Alles wat mijn broeders doen, is het alleen maar de, de afwachting op de... wat ze doen is, is hoop op Misschien later, terwijl het is nieuw al gegeven. eigenlijk onze taak is alleen om ons te verbinden met het einde. Met het, met het en zuigen daarvan licht, Klaar. En dan is het net of, je, of het nieuw is. Net of de kracht van de Mashiach en daarna wat daarna zal komen, na al die transformaties, kan je dat voelen? Dat het leeft, dat het nieuw is. Want jij trekt dit vandaan, daar vandaan. En wie, hoe, hoe verder vandaan jij kan het aantrekken, des te sterker licht zal jij ontvangen. En des, des te sneller komen we tot de, tot de vervulling. En nu opletten. Die absolute concentratie. We hebben nog nooit zoiets geleerd als nieuw. Goed opletten. Uh, de regel 8. Maar, maar. En hier zie ik direct een fout in het tweede woord. Dus hier moet het niet Ami. Moet het met een zijn en niet Alef. Het tweede woord van de regel 8. In plaats van Alef moet het een zijn. 8. Ja? 8, bij mij is het 8. Van de. Huh? Ja, in het boek staat het goed, maar hier staat het niet goed. Maar maar, Amiata bishutva. Beter te zeggen, ook kunnen we zeggen, Imiata. Een, met een gierig, Imi. En daar staat het wel, in het, in, de, in het vers staat het met Alef. Met een uh, patach onderaan. Ja, zo'n streep, horizontaal streep. Maar de wijzen zeggen dat wij moeten het leren met een gierik, met een i, imi. Dus maar maar, imiata bij sutfa. Goed opletten met elke woord, aandacht, want hier zit de redding hier. En niet in de hiernaam hier als. Wat je hier leert van de bevrijding, hier in dit artikel, dat krijg je ook. Hier in dit leven. En niet in hier namals. Maar hier. Daar Goed opletten. Maar maar. Maar maar. A miyata Met mij ben jij. De schepper zegt. Met mij ben jij in partnerschap. Negen. Ot samig alf. Breshit erg kort, kort, uh, zoger dat maar goed oplet. Brishit. Punt. Rabbi Shimon Patach. Vasiim. Dvarai. befika. Punt. Brishit. Dus Rabbi Shimon die opende het woord Brishit in het begin van de Torah. Rabbi Shimon Patach. Rabbi Shimon opende. En hij opende en hij opende de vers, en vers uit Yeshayahu, um, uit Isaiahs, nun Aleph, 51. En daar staat het: Vaasim dwaraibe ficha, de schepper zegt, en ik zal leggen mijn woorden in jouw mond. Punt. Kama it Le Barnasch, Tin Leistadla Baureita. Jamama Vilayle. Begin de Kadoshbarohu Zeit, Lekalhon, Lekalhon, de Inon, de volgende Pagina, de Reichel 1, Pagina 1, Dalet 74. De Met Aske de de de abit rakia Ik heb niet zoiets geleerd, ge geleerd als dit artikel. Natuurlijk zijn er andere, andere, andere hebben andere kwaliteiten, andere iets... Maar wat is hier wat hier staat? Volledige, absolute concentratie. Want als je het volledig opneemt, volledig geconcentreerd, zal geen kwaad komen in, in je leven. Zal je overwinnen alles, absoluut alles. Dus erg goed opletten. Hier zit... De steen des aanstands. De regel 9. Oud Samag aan. Een zesde. Prichit. Rabbi Shimon, na de punt. Rabbi Shimon, wat ja uh, Na de. Laatste punt in de regel 9, ja. de pagina 1-73. Kama itle lebar ne hoe stadla. moet de mens, rabbi Shimon zegt hoe veel moet de mens äh, moeite doen met de Torah te leren? Yamama Leila. Dagen en nachten. Begin de Kadosh omdat de Heilige gezegend is. Hij, zaaitelijkele gond, let op, luistert naar hun stemmen. Naar de stemmen, let op. De Hakadosh luistert aandachtig naar de stemmen van degenen van hen. De volgende pagina, de eerste regel. Die met aske bouwreiten van, de de, van hen die zich bezighouden met de Torah. Uwachol mila, die het hades En in elk woord dat uh, zij vernieuwen in de Torah, dus vernieuwen voor zichzelf natuurlijk. Aliada de hahu. De stad door degene die zich die door degene die inspanning levert in de thoraad abitrakia abitrachia gaat wordt een uitspansel gemaakt. We gaan keren terug naar de vorige pagina. De regel de linker kolom de regel 20. Dus de pagina ING. 73. De regel 20. Otsamach 11, 61. Brishit. In het Brishit, het woord Brishit. Het eerste woord van het Torah. Rabishiman patah. Rabishiman Rabbi opende. We goeden, enzovoort. Dubbele punt. 21. Brishit, dubbele punt. Rabbi Shimon, opende. We asim En daar staat Yeshayahu, Yesaias heeft het gezegd. Daar, uh, en ik zal leggen mijn woorden in jouw mond. Goed opletten wat hij zegt. Welke krachten aan de mens is gegeven. Het woord als een mens maar één zou weten te verbinden met zijn mond. En zijn hoofd. En zijn hart. En zijn jesot. Dan kan je allerlei wonderen doen, de hoogste wonderen zijn, de mens kan doen. De mens zit in de problemen, in de puree. Alle problemen komen omdat het, het mondje wil dat, het kopje wil dat, en het hartje wil dat, en je jesot wil nog iets. En daarom verliest men de kracht, en daarom zit men in twijfels. Twijfels bestaan niet. De mens is gemaakt zonder twijfels. Twijfels is een product van frustratie, product, product van de, uh, uh, het breken van het mens zijn, het zich, zich lostrekken van de schepper. En zolang jij voelt dat je twijfels hebt, dan heb je nog werk maar steeds moet je je verlossen van de twijfels. En dat we hebben alles daarvoor geleerd, om, om jezelf te verlossen van de twijfels. We hebben gezegd, herinner je nog? we hebben altijd gezegd dat, je moet nooit vertrouwen op de mens. Ja, hoe kan dat? Maar ik heb hem lief, ik heb hier lief, ik heb haar lief. Je ja, hebt partner, je moet dit, je hebt dat, maar, je, maar om te vertrouwen op de mens, ja, maar dat is mijn liefde. Dat is genoeg geweest. Dus dat moeten we weten. Dat Geen vertrouwen op de mens. Ook niet. Of moet je niet uh, iemand bagatelliseren of dit. Maar vertrouwen op de mens. De mens is labiel. Alle mensen zijn labiel. In deze wereld. Alle, geen uitzonderingen zijn. <laughs> geen uitzonderingen zijn. Allemaal labiel. Ja, iedereen begrijpt labiel. Dus... Uh, labiel, ja, iedereen weet het. Labiel, dus... Uh, elke mens is labiel. Geen... uitzondering. Iemand die leeft in deze wereld, die is, die is labiel. Kan niet vertrouwen op de mens. Dus als iemand dan uh, kwaad jou doet of zo, so, moet, moet je dan... Je moet het overwinnen. Als je kabala leert, dan is het... Moet je boven komen. Oké, okay, dat doet pijn. Het magnetisch mensen. mens... Uh, Mens die, die dan op iemand steunt, op iemand leunt of zo, Je moet leunen alleen op de waarheid en niet op de mens. Welke, welke waarheid heeft de mens? Goed onthouden dat. Niet jezelf niet door al die kinderlijke, kinderlijke uh, opvattingen en inzichten uh, mee te laten slepen. Al die religieuze, religieuze gedoe dat de mens... Dat je moet leven geven voor de mens. Allerlei fantasieën. Allerlei dingen die absoluut niet jij en jouw kilim. Jij, jouw innerlijke mens moet geven aan jouw uiterlijke mens. Uiterlijke mens, jouw eigen uiterlijke mens heeft het hard nodig. Dus werk jij zelf, dat je een mannelijk en vrouwelijk hebt in jezelf. Dat is alles wat wij moeten doen. En daarmee help je alles. Iedereen help je. Dus kijk naar nou wat je zegt. Asim dwaraiba fiega. Ik zal leggen mijn woorden in jouw mond. 22. Maar nu opletten wat Jon zegt. Kama, Jeshlo, lewen, adam. Nu, Rabbi Shimon kijkt naar die woorden van het, wat Jesajas had gezegd. En dat brengt hem in, in, in verrukking. En hij zegt dan. Kama, Jeshlo, lewen, adam. Hoe dient de mens... Uh, hoe di, Hoeveel dient de mens... Werken, zwoegen in de Torah. Jom eweleile, dag en nacht. 23. akadosh shivle Want de heilige gezegend is, hij hey, verhoort, de, uh, luistert naar de stem van degene die zich bezighouden in de, met de Torah. En daar staat het hier, dag en nacht. Dus als je s'nachts niet kan, echte s'nachts bijvoorbeeld om twee uur of zo, dan doe dat, als, doe dat wanneer de drie sterren verschenen. Da, da, dan heb je al vervuld s'nachts te leren. Duidelijk. Dus als je niet kan, bijvoorbeeld s'nachts, moet je slapen. Je kan niet anders. Je moet morgen, we morgen werken, dan weet je dat jij je anders, anders spijbel je, je. Anders ga je dat ik. Ga je dan op je werk slapen? Je moet het moet netjes doen. Je, je wordt betaald. Je moet, je moet werken. Je kan het niet, dan wat moet je doen? Wanneer de drie sterren, wanneer de nacht is al gevallen, betekent, uh, dat is een variabele. je kan het zien op on in ons kalender op onze site. Begint het om zeven uur, nu is het misschien, hoe laat is het nu, begint het avond? Misschien om, uh, om half acht of zo, huh? ja, Zeven uur, acht uur, nou dan moet je dat na, de, na het vallen van de nacht, dus avond, dat betekent dag, beëindigt. Dan moet je dat nog eventjes nog bezighouden, met de Torah, laten we zeggen om een uur of tien, s'avonds, negen uur, en in de, in, de, in de zomertijd, laten we zeggen, tot hal, vanaf na, na elf kwart over elf, na twaalf, half twaalf, geleventjes, alleen maar shma zeggen, shma Yisrael Hashem, dan heb je al ge, ver, vervuld, al dat jij ook s'nachts leert de Torah, maar dat moet ook, en overdag, en s'avonds, s'nachts, dat heet s nachts leren? Natuurlijk, het beste is na de middernacht. Na de gazzot. Maar als je anders niet kan, dan kan je dat doen ook. Wanneer het nacht begint. Dus nacht begint betekent avond begint. De volgende dag begint. Nee, meer wat ik zeg. Ik heb het niet goed gezegd. Maar ik corrigeer mezelf. Dus niet wanneer de avond, niet de, de dag eindigt. Maar wanneer de drie sterren verschijnen op de hemel, dus wanneer echt de nacht begint, dat betekent dan altijd, we zeggen half uur, s'nachts, avonds, half uur, half twaalf, je kan nog iets zeggen, en dan kan je slapen. Als je dat niet doet, en ga je vroeger naar bed, doe het dan eerder, maar alleen wanneer dan de dag eindigt, ja, dat is al, ja. dan kan je al iets zeggen. Dat zeggen, iets, iets Torah doen, en dan klaar. Wie weet, misschien ga je even eerder naar bed, om tien uur, dan doe je een beetje eerder. Dat betekent, dan vervul je ook dag en nacht te leren. Heel? Want de dag en nacht is geschapen, overdag heb we dag en overdag heb we bepaalde correcties, en s'avonds hebben we andere correcties. Dan heb, heb je ook gedaan iets aan, om s'avonds te doen. Dus wat Rabbi Shimon zegt, Want de akadoshboru, de heilige gezegende zij, luister naar de stem van heine die de Torah leren, die zich met de Torah bezighouden letterlijk. Uwaḥol mila en nu eraan voorzichtig. En uwaḥol mila, hamidḥadeshet bat Torah, ar yaday ha adam ha hu, ha bat Torah. Ik het laatste woord in de regel 25 moet je in het midden zetten. Dat verlengen, dat hij en maken daarvan de letter get Het gaat. Okay. Uh, de regel 22. Aan ah, hebben we gezegd: Ovahoin uh, mila en in elk woord 24. amit gadeshet batora dat in de Torah uh, dat elk woord van de Torah dat vernieuwd wordt door het leren, door het leren van de mens van die mens die zwoegt in de Torah, die hard werkt in de Torah daardoor oserakia, echt het wordt een uitspansel gemaakt wat is dat voor uitspansel? Het is voortreffelijk. Daarvoor is het, is het genoeg om, dat, om hier geboren te worden, wat hier staat. Dus door elke woord, en de Torah spreekt niet met, do, in de taal van, ja ook de zorg spreekt geen woord in de taal van, uh, van hoe heet het, van overdrachtelijke zin of zo. Elke woord heeft de kracht en kan, en kan het meten op de boom des levens. Wat betekent dat? Plaatsen dat op de boom des levens. Dus elke woord dat vernieuwd wordt, let op, door iemand die de, de Torah leert, hard leert de Torah, eh, daardoor wordt één uitspansel gemaakt. En nu goed opletten wat hij zegt. Ja.